Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor Nederlanders met familie in Gaza. Als ze vanwege de oorlog daar een aanvraag indienen om die mensen hierheen te halen... wordt die sneller behandeld door de immigratiedienst. Dat is volgens deze advocaat nog nooit gebeurd. Voor zover mij bekend eigenlijk niet. Ik zit ik hier 15 jaar in en ik heb dit op deze manier eigenlijk nog niet eerder gezien. Dus de IND geeft aan dat ze de aanvragen versneld gaan behandelen. Dus dan zullen ze ze gewoon boven op de stapel leggen. Daar komt het op neer, denk ik. Op dit moment zou het gaan om ongeveer 10 gevallen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er in dat land meer dan 21.000 mannen tegengehouden die er vandoor wilden gaan. Ze werden gepakt toen ze de grens over wilden steken om de dienstplicht te ontwijken. Mannen tussen de 18 en 60 zijn verplicht om in Oekraïne te blijven. Het is nog lang geen pakjesavond, maar in Venlo in Limburg kreeg iemand wel een heel vreemd cadeau. Geen chocoladeletter, maar een rode rattenslang. De slang zat in een cadeautasje en was door de brievenbus gegooid. Het is niet giftig, maar kan wel vervelend bijten. Uiteindelijk kwam de dierenambulance en is de slang meegenomen. En een rustig avondje bankhangen is voor een man in Den Haag geëindigd op het politiebureau. Dankzij zijn vrouw. Ze zaten samen tv te kijken toen ze langs dit programma zepten. Vanavond in Opsporing Verzocht. Deze overvaller bedreigde twee vrouwen en een kind. Verder. Het ging over een overval in Rotterdam. De vrouw herkende op de beelden degene naast haar op de bank. Ze twijfelde geen moment en leverde hem af bij de politie. De man zit nog altijd vast. Het weer in het zuiden en westen regen. Op andere plekken droog en af en toe een zonnetje. Vanmiddag ook wisselend, af en toe een bui, maar ook opklaringen. Dan een graad of acht. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg of op het spoor.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 Met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma Morgen is het weekend. Weekend. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Schupa et Albatraos, c'est parti. I'm an Albert Charles Yeah, Lori said she was a mouse Goedemiddag, we zijn weer terug. Goedemiddag. <laughs> en uh, de jingle komt er nu aan. Kijk, hey, waar is Dani? Hé hey, hey, Roy, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Ja Roy, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Ja, eerst maar wat er is gebeurd in Zandvoort... <laughs> en dan wat er te doen is in Zandvoort, want dat is ook weer veel. Um, ja, we gaan even kijken. Sowieso heb ik natuurlijk vorige week al gezegd uh, dat... Uh, ja, dat, uh, dat Sinterklaas uh, ook een intocht gaat krijgen in Zandvoort Nieuw-Noord. Uh -huh. En uh, ja, vanaf uh, op 1 december gaat dat plaatsvinden. Uh, vanaf uh, kwart over drie. Uh, en dan uh, ja, zal die aankomen op het Flevolingsplein en dan uh, een leuk feestje geven bij, uh, bij, uh, bij het Pluspunt. Dus dat is wel ook wel een leuk nieuwtje. En dat is ook wel leuk dat die verbinding er. Uh, uh, ja. En dat uh, daar ook leuke dingen worden georganiseerd voor, uh, voor de buurt. Verder uh, hebben we, um, ja, het duurt nog even een tijdje, 15 december kerstvier met zand voor de Dat vindt plaats bij Rabbel. En uh, dat gaat een hele gezellige avond worden. Vanaf uh, 6 uur kan je daar uh, reserveren om te eten. Tot, uh, tot 7 uur een lekker saté voor 13,50. En daarna... Gaat er vanaf half acht uh, van alles gebeuren onder Maral en Daan komen optreden Bekend van het buurtfeest. Uh, oh ja, okay. Kerstliedjes. Uh, we hebben een bingo, we hebben een loterij. De kerstman komt nog even langs. En er gaan lekkere hapjes. Dus iedereen is van hartelijk welkom uh, vanaf uh, of, uh, vanaf zeven uur inloop uh, van het uh, kerstvier met Zandvoort in dus Zet hem in je agenda. Het gaat een hele leuke avond worden. Dat kan ik u wel garanderen. Verder. Uh, ...gaat Yves Binners natuurlijk uh, binnenkort optreden uh, in AFAS Live. Daar is hij druk uh, voor aan het uh, repeteren. Mm. En uh, hij werd uh, afgelopen week uh, verrast uh, door News En uh, onze Zandvoortse zomer heeft dus de eerste gouden plaat te pakken. Okay. En, uh, dus dat is wel heel erg uh, bijzonder, uh, ook voor Zandvoort vind ik dat. En uh, ja, hij, zit, uh, hij is natuurlijk best wel aan de weg aan het timmen. Nu avonds live, binnenkort begint hij met zijn theatertour in Nederland. Met allerlei theaters waar hij rondgaat, dus het gaat goed. Hij heeft natuurlijk Caprera uitverkocht gehad en de beste bieromzet gehad ooit bij Caprera. En hij... Ja. Hij heeft het liedje Zin in jou. Ja, heeft hij een geld voor gehad. Nou, mooi. Ja, dus dat is heel erg leuk en ja... Het uh, staat natuurlijk jaarlijks. Iets uh, weer dus nodig uit. Uh, bij uh, ja. het plein. Dus ik uh, ben benieuwd of, of, hoe lang ik dat nog blijf doen. En totdat hij heel erg groot is. En misschien dat wordt hem niet meer kan betalen. Maar we gaan het meemaken. Ja. Uh, verder uh, gaat uh, Wim Hildering weer een toneelstuk geven. Ze bestaan al 75 jaar. Hm. En hallo, uh, hallo gaan ze spelen. Oh, Oké, okay. oh leuk. Ja, oh, dat en als je het uh, leuk vindt, kan je natuurlijk uh, kaartjes uh, te kopen. Het is misschien handig om te vertellen wanneer ze gaan spelen in Theater de Koch. Dat is vrijdag 15 december, zaterdagmiddag uh, uh, 16 december en ook zaterdagavond um, 16 december. En kaartjes zijn te kopen via toneel. Hij zei dit only once. Dat dacht ik ook. Hij zei dit only once. Uh, Dat is van die serie. Ja, ja, ja, ja. Sorry, ik moest even nadenken. Ik ben nog niet helemaal wakker, denk ik. Maar uh, in ieder geval, het is uh, de kaartjes zijn te kopen op toneelhildering.nl. Uh, leuk. Toneel ja, leuk. .nl. Uh, verder uh, geeft onze politieke partij in Zand voor de Zee een... Uh, een politieke avond, dat doen ze 24 november, dat maken ze bekend. En dan komen diverse sprekers. En ze gaan hun uh, plannen bekend maken voor komende jaren. Okay. In uh, Thalassa doen ze dat. En uh, iedereen is daar hart, van harte welkom. En wil je daarbij zijn, kan je een e-mailtje sturen naar info.partijstrec.nl En uh, ja, het is misschien wel de moeite waard om onze politieke partijen wat meer en beter te leren kennen. tuurlijk dan, ja. uh, Dat doe jij toch ook, uh, Roy? Met, uh, met uh, interviews op straat. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ik heb ja. gezien in die ding, van, nou... Uh... We gaan we het zo over hebben. Oh, oké. Okay. Uh, hij, hij staat op mijn lijstje. Verder komt natuurlijk de Goedheiligman morgen aan. Ah. Uh, oh, ja. uh, in, op televisie en daarna morgen, overmorgen natuurlijk in ons mooie dorp Zandvoort. Uh, het is uh, zeker de moeite waard om uh, dit even natuurlijk, te bezoeken, ook al heb je geen kinderen. Want het is altijd heel erg gezellig. Ja. Um, wat er nog gaat komen, uh, Sinterklaas heeft nog maar een paar uh, plekjes vrij in zijn agenda. Dus wil je Sinterklaas thuis hebben uh, voor een bezoek, dat kan. Stuur een, of kijk even op de website www.zandvatinstite.nl slash Sinterklaas. En wie weet uh, komt hij binnenkort ook bij jou nog op bezoek. Um, er is heel veel gebeurd. Dus nog even snel door. Uh, de nieuwe Reddingspost is, um, is uh, de, de bouw gestart. En dat hebben ze 15 uh, oh, okay. november ja. gedaan. O, uh, is, of 15 november is de officiële startschot gegeven. Het is in uh, plaats van het gele huisje, hè? In Zuid. Ja, inderdaad. Ja. En uh, ja, Na heel lang wachten is het eindelijk er doorheen gekomen. Want uh, er waren wel wat bezwaren uit de buurt. En ook de strandtenten. En nu eindelijk uh, is die uh, gestart. En dat is allemaal terug te vinden op zandvoortinsite.nl. Dan gaan we door. Want uh, ja... Volgende week zijn de verkiezingen. Ja, verkiezingen. En, ja. Uh, we hebben een hele mooie platform, sandverkiest.nl. En dat zijn de samenwerkende Zandvoortse Media, Zandvoortse Courant, ZFM en Zandvoort Insight. Uh, daar doen we een, uh, ja, een hele le le leuk uh, platform mee, sandverkiest.nl. En uh, dat is een verzameling van al het nieuws rondom de verkiezingen. Ja, rondom Zandvoort is er niet zoveel nieuws rondom de verkiezingen, natuurlijk. Oh maar nee. Dat, oh. Maar wat wel leuk is. ...is dat uh, morgen bij Goedemorgen Zandvoort vanaf 10 uur... ...een uh, verkiezingsdebat is uh, rondom de Zandvoortse partijen. Dus die gaan hun mening geven over de landelijke politiek. Ah ja, uh, Vanaf 10 uur uh, bij Rabbel. En iedereen mag ook langskomen. Als je het leuk vindt om onze politieke kopstukken zelf te ontmoeten... ...kan je daar langskomen of een vraag te stellen. stellen. Uh, we mogen ook vragen stellen. Mogen... Oké, okay. in plaats van een Goedemorgen Zandvoort... Nou okay. ja, het is in Goedemorgen Zandvoort. Ah, ja, ja. op kiest Dit keer. Ja. Dus uh, leuk, en daarin wordt ook een, uh, twee items uitgezonden: Zandvoort uh, kiest het, het strafgesprek. En die staan allemaal op YouTube of zandvoorkiest.nl. En um, ja, als je gewoon Zandverkiest tikt bij YouTube, dan kom je zelf terecht bij die filmpjes. En ik ben de straat opgegaan. In het straatgesprek heb ik uh, drie items mogen opnemen voor Zandverkiest Kiesten. En uh, ja, dat zijn hele leuke gesprekken geweest met uh, de Zandvoorter over de politiek. Ja. En wat daar besproken is, daar moet je echt dat filmpje kijken. En, ja. en Roy, die, die, die bij bijeenkomst van die Zandvoortse partijen, daar mag je dus uh, gewoon vragen stellen. Uh, Mag. Nou ja, het mag. Het is natuurlijk een live uitzending, dus ze gaan debatteren. Maar je kan natuurlijk wel bijvoorbeeld de uh, en van, van de OpenZet even aan een jasje trekken. van... Hé, hey, hoe zit dat? Of gaan ze met die, uh, met die belletjes rond? Uh. <laughs> nee, nee, wij staan geen opeens. <laughs> <laughs> Heb je trouwens gezien gisteren van uh, het debat uh, op SBS 6? Ja, ja, ja. Was het ja, heftig, hè? He? Hij was uh, heel heftig. <laughs> ah, het was wel amusement, en dat vond ik wel een keer leuk. Ja, vond, ja dat was, vond ik ook. Uh, dat we heel veel te kiezen hebben. En de ene kletst uit zijn nek en de andere niet. Uh, verder wie, laat ik me daar niet over uit. Dat me <lacht> uh, maar uh, ik vind wel uh, goed dat er een keer een ander geluid is op de televisie. Het is allemaal zo statisch. Ja, ja. Zoals ik zag gisteren op tv, die mensen zijn helemaal niet zo statisch. Want uh, met Timmermans, of met, uh, met de VVD kan je ook lachen. Of, Wilders, of met Dilan, dat is Dylan ook nog, vond ik. Ja. ja, Wilders ook. Hij kwam er goed uit. Hij kwam, goed uit. Hij kwam goed uit de verre. Dus uh, ja, en dan, dan denk ik toch wel aan het moment dat hij in z'n antwoord was. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja. Hebben we trouwens hier een uh, paragnost zoals die uh, Lisbeth van Dijk die ze daar interviewde? Ja, ik ken er wel één, maar ah, uh, dan ik... laat ik me niet overuit uit wie, wie, want dan heb ik ruzie. Oh. Maar, uh, <laughs> maar uh, ja, dat, wat ook trouwens vanmiddag middag is, dat wil ik ook even zeggen, want dat ga ik echt opvangen. Want ik ben me aan het klaarmaken voor dat. Zometeen uh, om 1 uur is het jeugddebat... In het gemeenteraadhuis. Ah, okay. ah, ja. En uh, dat is allemaal te volgen op uh, zandvoort.nl. Ah, leuk. Okay. Ja, gaan we doen. Ja. Dus, uh, ja. Nou, ik ga er echt van door, want normaal wordt de evenementenkalender even doorgenomen. Uh, nee, nee, Maar wij wij wel. Wel, doen wij wel. Roy. Ja, dat doen jullie maar eventjes, want ik moet me klaarmaken voor de jeugd. Nou, okay. heel veel plezier. Ja, veel succes. Oké. Okay. Okay. Doei, doei doei. Doei, Roy. Nou, dat was Roy. En uh, ik heb nu Rare Earth met Get Ready. Get Ready.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 Ja, helaas kan uh, Marcel niet in de uitzending komen. Want hij is aan het werk. Dus ik heb een uh, heel mooi appje uh, van hem gehad. Met de informatie. Met de informatie van aanstaande maandag, aanstaande 12 maand. en 11, okay. bij Play It Loud. Voor aanstaande maandag, 20 november, hebben jullie jouw verzoekjes mogen indienen in het thema winter, kou en donkere dagen. Dit is massaal gedaan en heb een aantal koele verzoekjes mogen ontvangen. Deze zullen allemaal gedraaid worden en jouw bijbehorende verhaal erbij vermeld. Ben je een liefhebber voor duistere doomie, maar ook voor mel melancholische en symfonische metal... in dit koude donkere seizoen? Dan moet je zeker luisteren en kom je gegarandeerd in de stemming voor de winter. Tussen 9 en 11... Op maandag 20 november bij Play It Loud ZFM Zandvoort. Zo is dat. Kijk. Dan gaan we eigenlijk weer eens luisteren naar Marcel. Ja, nou, elke, elke, hè? Nou, <laughs> elke maandag. Ja. ja, dat is echt uh, een hoop werk voor hem, hoor, Marcel. Nou. Zullen we lekker een nummertje draaien? Is goed. Raise against the machine. Killing in the name. Jawel, daar komt, die op, daar komt, die op. komt ie al. dat komt Komt hij eraan? Maar het is, eh. Uh, het is niet eh uh, het snel snelste. Ja. Uh. They use force to make you do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 told ya And now you do what they told ya And now you do what they told ya And now you do what they told ya Those who die, you're just a fight But they're not the same Can you do You're just a fight Crosses Someone knows that work forces Are the same at work crosses Someone knows that work forces Are the same at work crosses dark Your past and present tangled up in my arms Our secrets sealed in our scars Sharing a smoke on the steps of a bar I was convinced I had your heart in my hands I was making love Yep. Ja, depending on you was dit van de Rolling Stones van uw nieuwe cd. Um, en daarvoor hoorde je natuurlijk Race Against the Machine met? Met? Welk nummer? Uh, ja, dat ja. weten we niet meer. <laughs> <laughs> Jawel, Killing in the Name. Dus oh, ik, dat had ik al gezegd. Oké, mooi. Uh, dan gaan we nu verder met Charles Aznavour met La Boheme. Que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon arc en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres. Et si garni qui nous servait de lit, ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème.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 Le ventre creux, nous ne cessions d'y croire quand quelques bistrots, contre un mort au pas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers, groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça dire, tu es jolie. La bohème. Soit il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer les nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une ange, Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin, devant un café crème, épuisé, mais ravis, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie à la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 Het was uh, La Boheme van uh, Charles Aznavour. Ik heb nu wat uh, kleine stukjes uh, cabaret. We beginnen met uh, Patrick Labai. Eindelijk, wat cabaret. Ja, ja. zijn we voor klaar. Gender van. en geaardheid. Oeps. En <laughs> wat oeps. <laughs> <laughs> uh, hij is best heel erg leuk. Dus uh, ja. En daarna heb ik Herman Vinkers met Haagse politiek. Dat is uit zijn nieuwejaarsconferentie, uh, ook weer een paar jaar geleden. En daarna heb ik Joep van het Hek en de Nederlandse politiek ook voor een, uh, een, nieuwjaars, uh, uh, een nieuwjaarsconferentie. Eerst okay. ja. Patrick Labeij met geender en geaardheid. Je weet niet waar je aan toe bent als oude tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. <lacht>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 dat moet een moedermeisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer ongemakkelijk. Heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen? Een leuk jongen in de klas? Lekker ventje? Maakt niet uit. Maakt niet uit. niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Moet je gewoon zeggen tegen pa, dan gaan we naar de andere kant van de winkel. Even kijken wat daar hangt.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 Nu, je kan zeggen wat je wilt, maar nu, eh, ze zien ze er heel goed uit. Je, kan, je, je twijfelt bij, hij is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt bij Menno, kan ik je vertellen? <lacht> Gewoon een pruik op een lippenstift. Ongeschoren. Niemand, niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent, Menno enge vent. Maar, hij is wel aardig. Hij groeit wel tenminste terug. Dat is waar, dat is waar. Kijk, dat hele, dat hele ding van die uh, Nikki Die Nicky-tutorials. Iedereen weet waar ik het over heb. Bizarre. New, Internationaal nieuws. Je kan zeggen wat je wilt, maar... Uh, dat is goede marketing van die gozer. <tieden>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 Je hebt er nog twee over, ik, oh er zijn nog twee, oké, okay. heeft hij, heeft hij uh, blauwe ogen, ja, Oh, oké, okay. oh, dat gaat goed, lang haar, ja, oké, okay. ah, snor, is, snor? ja, oké, okay. Robert, nee, Suzanne, ah, kut, sorry. <lacht> Dat is niet te doen dit. Zo, dat was 7 januari. <lacht> ja, schiet niet echt op hè, met dit jaar, ja op ieder geval manier komen we dit jaar, maar niet voorbij 7 januari. Het, het... Het is live, dus ik moet even kijken hoe ver ik ben. Dus, uh, oh jee, het is al vier voor elf. Vier voor elf. En ik ben nog maar bij 7 januari. Dat red ik nooit. En ik heb het ook nog helemaal niet gehad over uh, Haagse politiek. Maar ja, zijn de luistervinkers. luister Finkers, het is wel een oudejaarsconferentie, dus er moet wel Haagse politiek in. Hè? Ja, dat wil ik wel doen, maar uh, het is niet echt mijn specialiteit. hè. Desondanks heb ik het allemaal wel netjes bijgehouden, hoor, zeker wel. Ik ben van alles wel op de hoogte. Zo weet ik dat het kabinet bijna was gevallen. Over bed, bad en brood. En dat het om een heel zwaar principe ging: het principe dat het kabinet niet mocht vallen. En dat, daarna dat alleen Fetteven en Ivo opstelden het niet hebben gehaald. En dat daarna Wilma Mansveld weg moest. En deze maand nog Anouska van Miltenburg. En dat ze de rest van de VVD maar even hebben uitgesteld tot volgend jaar. Dat weet ik allemaal. En trouwens, dat Fred Teven weg moest, vond ik nog echt jammer. Ja, hij was net zo lekker bezig met het uitzetten van al die vervelende kinderen. Ja, ik dacht, er wordt de wereld ook niet lelijker van. En toen moest hij toch weg vanwege gedoe rond een deal met een topcrimineel. Maar, ze Teven, met die deal was niks mis. En Fred Teven vergist zich nooit, want vergissen is menselijk. En ze was er ook nog... Uh... God, hoe heet die rechtse ballenclub ook alweer? De Partij van de Arbeid. <lacht> die lag in de klins met een de staatssecretaris Sander Dekker. En dan denk ik, oh ja, Sander Dekker. Ja, ik geloof wel dat ik weet wie dat is. Maar zet hem niet in één rij met tien andere kliniekloons, want ik haal hem er niet uit. <lacht> Dus dan moet ik hem googelen en dan lees ik dat Sander Dekker de man was die nog meer geld wilde uittrekken om kinderen nog meer te kunnen toetsen op hun rekenkundige vaardigheden. Maar rekenen is het enige vak dat we Nederlanders belangrijker vinden. Hè? En dat geld wilde Sander Dekker halen uit een speciale belastingheffing. En die belastingheffing zou moeten heten Onderwijs TZ. Ik vroeg Sander Dekker waar die t TZ voor stond. Hij zei voor toeslag. <Gelach> Ja, rekenen is het enige belangrijke vak, hè. Ja, dan heb ik zoiets van, uh, ik zeg wat ik denk. En ik denk lekker niks. Sander Dekker is de broer van Brit Dekker. Ja. Brit was de enige thuis die goed kon leren. Maar dat geeft tegenwoordig niks, want de beleidsmakers van u gaan er juist prat op... dat ze helemaal geen verstand hebben van het terrein waarover ze beslissen. Die voorganger van Sander Dekker was er ook zo in. Die zei, ik heb niks bij kunst, ik weet er ook niks van, dus ik ben erg geschikt om daarin te gaan snijden. Je zult zo'n chirurg hebben, zeg. <lacht> ja, goedemorgen meneer van het Hek. Ik kom bij u een open hartoperatie doen. <lacht> ik weet niks van het hart, ik weet niet eens wat gekke dingen zitten, dus ik ben erg geschikt om in u te gaan snijden. Je zou politici er ook preventief op pakken en verplicht laten deradicaliseren. En ze komen er nog mee weg ook. Als Jansen Sturg geen neuroloog was geweest, maar een politicus, dan had hij een glansrijke carrière had. Politicus van een jaar is nog iets te hoog gegrepen, maar hij zou leuk kunnen meekomen, dat moet wel zeggen. Dit, dit, dit jaar zijn ze bij ons in Twente begonnen met het pompen van dieselolie en afvalwater van de NAM in leegstaande ondergrondse zout- en gasvelden. Nou, terwijl de lekkages ons nu al links en rechts om de oren vliegen, wordt ons voorgerekend dat de kans op een lekkage nagenoeg nul is. Dat doet me denken aan de begintijd van de kernenergie. Weet u nog toen de eerste kerncentrale kwam? De kans op een ongelukje met de kerncentrale is eens in een miljoen jaar. Ik wil niet de filosoof uit hangen, maar wat gaat de tijd snel, hè? <lacht> zijn ze hebben mij in de, in de loop van de tijd dat ik dit aan het voorbereiden was... zijn ze, ga je het ook nog over de Nederlandse politiek hebben? Nou, dat, dat, dat denk ik, ja, ik ben daar niet zo goed in. Ik ben niet zo met de Nederlandse politiek bezig. Maar, waar ik het wel heel even over wil hebben... is de lijsttrekkersverkiezingen binnen het CDA. Als we toch. Er moet natuurlijk toch een beetje gelachen worden. En, en, en, en, want dat was natuurlijk weer fantastisch. Wat daar zo geweldig aan was... was dat, dat, dat, dat de manier waarop ze het brachten... dat ze gingen dat doen en het werd allemaal heel transparant. Nou, als die christenen dat zeggen... dan. Dat is leuk. Even snel, even snel. Weet toch allemaal hoe het begon? Het zou gaan van Wopke, weet je nog? Wopke en Hugo. Dat, dat, die zouden het doen. En, maar toen. Uh, Wopke mocht niet. Of dat, dat, dat, dat, van Lieselot. Nee, nee, hij mocht niet. En die deed het niet en dat ging niet door. En toen kwam die Pieter Omzicht erbij. En het ging, het ging tussen Pieter en Hugo. En, oh ja, en die ook nog even meedeed. Maar die is niet helemaal lekker. Dat is die Mona Keizer. Ja, daar is wat mee. Dat weet je echt niet. Dat weet je beter wel. Die, die, die je, je, deed mee met een promotiefilmpje. En toen ging ze pannenkoeken bakken in Volendam. Nou, daar ben je echt niet een... <tansvallige> goed. Want pannenkoeken, dat, dat, dat, die maak je met bloem. Bloem is poeder. En dan pak je poeder openmaken in Volendam. Nou, dan neem je risico. Laat het zo. <tansvallige> maar goed, daar gaat het niet om. Het ging op een gegeven moment tussen Pieter. Het ging tussen Pieter en het ging tussen, tussen, tussen, tussen, tussen Hugo. En die Pieter, dat weten we allemaal. Dat is die Pieter Omzicht. Dat is jongen die jongen die, die, die houdt zich aan zijn woord. En die, wat hij die zegt, dat doet hij. En het is een dossiervreter. En dan gaat tot het gaatje. Nou, dat kan je in die partij niet echt gebruiken. Ik nou. En dan heb je die andere, dan heb je die andere, dat is die Hugo, en dat is natuurlijk gewoon een schat. Weet je? Ja, het is een lieverd. Ja, we hebben een app, die is bijna klaar. Ja, ja, en dan de week erop. Ja, nou, er komt een app en die is bijna klaar. Ja, en ja, er komt weer een app en die is bijna klaar. En dan had hij weer 10 miljoen vaccins en dan weer 1 en dan weer 3 en nou, we gingen er oefenen. Nou ja, ik zou niet graag in zijn schoenen staan om maar dat uh, simpele grapje te maken. Maar goed, in elk geval, die, daar ging het over. Maar duidelijk, het CDA, het bestuur, wilde dat die Hugo, zou worden. En de filmpjes waren al klaar en de, en de posters waren al klaar. Maar iedereen zag dat toch? Een beetje die, die oude gereformeerde, die koos toch een beetje voor die principes van die Pieter. dus er moest nog een extra ronde komen. Nou, toen hebben ze die Lukashenko gebeld. <lacht> en, en, en, en die had nog wel een trucje, is met Noord-Korea. En toen hebben ze uiteindelijk, hebben ze toen, uh, nou het heeft, Hugo heeft nipt gewonnen. Maar dat was, volgens mij was dat uh, geprogrammeerd, dat programmaatje, door een debiel neefje van Ant Bijleveld, Zo en, en, en, nou, het klopte niet helemaal. Het kwam erop neer dat wie op Pieter had gestemd. werd bedankt voor zijn stem op Hugo. Dat, dat. Ja, ik vind humor, ik vind humor. Maar zelfs de vrouw van Pieter werd bedankt voor de stem op Hugo. En volgens Pieter kon dat niet. Volgens mijn vrouw kan dat wel. Maar dat was het. En, en, nou, ja, en nu sinds gisteravond is het dan toch weer wopke geworden. Want ja, nou doet hij het wel. Lieselot vindt het goed, man, tut. Ja, goed, maar ja. Ja, nou goed, maar maakt niet uit, die wordt het nu. Maar wat ik zo leuk vind is dat ze dat spelletje spelen: van we zijn transparant. Maar ze zijn natuurlijk helemaal niet transparant. Tuurlijk zijn ze niet transparant. Het is gewoon, je moet ook helemaal niet transparant zijn in de politiek. Je moet gewoon zeggen: die gaat het doen. Zoals ze dat bij, bij D66 hebben gedaan. Dan hebben ze gewoon gezegd: uh, Sigrid Kaag, die gaat het worden. En niet die mislukte misdienaar, die, die, die, die Robjetten. Nee, die kan het gewoon niet. En die Sigrid Kaag, die, die, die, die, ja, die heeft gevoel voor humor. Die zegt, ik word premier. Nou, lachen. Weet je. Nee, nee, nee. Maar, en, die weet ook, en die weet ook hoe het moet. En nu is er weer een MeToo-gevalletje, geloof ik, in de partij. En dus zij zegt gewoon heel eerlijk, ah joh, daar hebben wij een fletje voor in Scheveningen. Weet je, dat is Maar ook... oh, goed, goed. Maar dat is simpel. Hè. Bij, bij, bij uh, GroenLinks zijn ze ook duidelijk. Dat ze gewoon het woord Jesse. En dat, ja, dat is een schat, die heeft de mooiste eikeltjes, pyjama van allemaal. En daar kan hij misschien nog een hoofddoekje van maken. Nou goed, dan ga ik dan niet vertellen. Bij de VVD wordt het natuurlijk Mark, die heeft ook ja, een mooi diepteinterview interview aan Linda gegeven. Weet je echt, oh, heb je pan in huis? Nee, oh, hoe, wat, een verhaal? dag nou, goed, die. En uh, ja, oh, ik weet nu alles wat, maar goed, maakt niet uit. Goed, goed, goed, interview. Bij de PvdA wordt het natuurlijk uh, Asje dat is nog het enige lid, dus, dus die doet dat graag. <lacht> Bij, uh, bij de uh, SP is het Lilian Marijnissen, want dat staat daar in de statuten. Uh, je moet democratisch kiezen, maar ze moet wel Marijnissen eten. Nou, dat, uh. Bij, bij uh, uh, denken wordt het uh, Azargan, want dat wil Erdogan, weet je. Het is allemaal, het is allemaal heel simpel. Nou, en dan heb je nog uh, de PVV natuurlijk. Nou, die, daar mogen ook alle leden kiezen. Dat is er maar één, en die kiest geheerd. Moeilijk, maar maakt niet uit. En dan heb je natuurlijk nog het Forum voor Democratie. Oh god. Ik vond ze zo zielig. Ik vond die, die, die, die jongen, die, hoe heet hij die nou, die Thierry? Dat die, dat die, en dat hij helemaal teleurgesteld Iedereen is weg. Hij stond helemaal alleen. Nog, nog, nog met die freak staat hij in die kamer. En we stonden zo hoog in de peilingen. We stonden zo hoog. Staan ze daar? Het was natuurlijk ook een tragische partij. Met die Hiddema, die is ook dement als een deurman. Waar woon je? Voor de reiskosten? Maastricht. Dat is toch tragisch? Ja, dat was uh, achter elkaar uh, Peter uh, Labij en uh, Herman Vinkers en uh, Joep van Dus. Ja. Ja, dan wordt het nu weer tijd voor muziek. Heb jij anders nog iets te melden? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dan heb ik hier Cher uh, met uh, Soep Soep Song. Does he love me? I know. Het was share uh, met uh, soep soep zoong. Soep soep Ja, het heeft hier weer erg geregend. En vandaag uh, ja, gaat het weer regenen. Het is gewoon uh, kaanweer. weer. Hè? droog. Ja, gek. Ik had gedacht dat het nog uh, zou gieten. Ja, die buien is ook niet te vertrouwen. Maar goed, hier in uh, Zandvoort heeft het ook behoorlijk geregend. En uh, daar was hier een stukje over. Bewoners en ondernemers in centrum getroffen door wateroverlast. Ondernemers en bewoners in de Haltestraat, Zwaluwestraat en aan het Zwarte Veld kampen sinds begin van de maand met ernstige wateroverlast. Vermoedelijk vanwege het gestegen grondwaterpeil als gevolg van de overvloedige regenval staan kelders blank. De gemeente en het waterschap geven echter niet thuis en de gedupeerden zijn radeloos. Het probleem met vochtige kelders in het centrum is niet nieuw, maar het dreigt nu onbeheersbaar te worden. Onder meer bij lunchroom The Corner, Brasserie Zin, Blue Zone Espresso, Café Neuf, de Klikspaan en La Fontanella in de Haltestraat staat er, evenals bij veel woonhuizen in de buurt, tot soms wel 30 centimeter water in de kelder. Voor veel horeca-ondernemers is een kelder essentieel voor de bedrijfsvoering, er zijn etenswaren opgeslagen en er staat elektrische apparatuur. Vocht en schimmel zijn funest en erg ongezond bovendien. Wij en ook veel anderen die ik heb gesproken, hebben er echt alles aan gedaan om het water buiten te houden, een gespecialiseerd bedrijf heeft bij ons alle wanden met kunsthars geïmpregneerd en de vloeren zijn behandeld met speciale coating. Het helpt gewoon niet, al dus Angelique Elshenawi van T-Corner. Ook haar achterbuurman Jan van der Kooi heeft veel kosten gemaakt om zijn kelder waterdicht te maken. Die gespecialiseerde bedrijven willen echter geen garantie geven en ik begrijp nu wel waarom. Als je de gemeente belt, dan vertellen ze dat je bij het waterschap moet zijn en die sturen je vervolgens weer terug naar de gemeente. Het is om gek van te worden, al dus van der Kooi. Volgens de gemeente moeten eigenaars zelf hun kelder waterdicht maken. Gemeenten zijn echter formeel verantwoordelijk voor de afvoer van hemelwater en de riolering, terwijl waterschappen over het grondwaterpeil gaan. Vooralsnog lijken geen van de twee zich aangesproken te voelen door de noodkreten van de getroffen ondernemers en inwoners. Ook van het weerbericht hebben zij voorlopig weinig goeds te verwachten. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Piet Bom. Ja, dat is dat stromen hè. Het blijft maar stromen hier. Ja. Ja, dan kunnen we een mooie plaatje draaien. Strom, mee. Hey. Formidabele. Ah, okay. Ceci n'est pas une leçon.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 Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.